Zes uur, Jan van de Putten met het NOS-journaal. Het parlement van Cyprus komt straks om negen uur weer bijeen. Gisteravond zouden gestemd worden over twee wetsvoorstellen... om de financiële crisis op het eiland aan te pakken. Maar om onduidelijke reden ging de stemming niet door. De parlementsleden moeten straks stemmen over een solidariteitsfonds... en strengere wetgeving voor de banken. Het eiland moet bijna zes miljard euro op tafel leggen... om in aanmerking te komen voor tien miljard Europese steun.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 Een verplichte eindtoets op basisscholen krijgt voldoende politieke steun. D66 en CDA staan achter het plan van staatssecretaris Dekker. Daarmee is er een meerderheid in de Eerste Kamer. D66 en CDA willen wel dat scholen zelf mogen kiezen... of ze de CITO-toets afnemen of een andere test. De verplichte eindtoets moet later dan nu worden afgenomen, in mei... zodat die minder zwaar meeweegt bij de keuze voor een middelbare school. Asielzoekers hebben in de opvangcentra veel te weinig te doen, daardoor worden ze passief, gaat hun gezondheid achteruit en zijn ze minder bezig met hun toekomst. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken schrijft dat in een rapport dat vandaag verschijnt, Meld trouw. Volgens de adviescommissie leiden asielzoekers een sluimer bestaan dat schadelijk is voor de geest en de inburgering. In het rapport staat dat ze meer mogelijkheden moeten krijgen voor werk, onderwijs en recreatie.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is vrijdag 22 maart, goedemorgen. Die verkeersinformatie die komt echt nog wel vanochtend. Komen ze er vandaag ook uit op Cyprus. Laatste stand van zaken krijgt u van Gertjan jan Dennekamp uit Nicosia. En we houden contact natuurlijk met onze correspondent in Brussel en Moskou. En econoom en bankendeskundige Harold Bening geeft zijn mening over eventuele alternatieven. Albert Heijn en FNV-bondgenoten hadden flink ruzie over een nieuwe CAO... en nu hebben ze opeens toch een akkoord bereikt. Om de handelaar van FNV mag straks uitleggen hoe dat kan. Hoort staatssecretaris Dekker van Onderwijs... over de verplichte eindtoets voor het basisonderwijs. Blijft erg stil rond het overleg over een sociaal akkoord. Vanochtend toch maar eens horen hoe het ermee staat. En webwinkels zijn niet goed in service en nazorg. En dan nog Mino Remmers. Die staat vanochtend geparkeerd in Dordrecht... en betaalt daar vast te veel voor, Mino. Per uur 1,30 euro, avondtarief 2 euro, een ochtendtarief bestaat niet. Hulp bij storing? Druk dan op de helpknop van de parkeerapparatuur. En muziek draaien we ook vanochtend weer in het Radio 1 Journaal. Om te beginnen een plaat van ABC. Zes minuten over zes, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Er is nog steeds geen oplossing op Cyprus. Het parlement daar heeft een besluit over het reddingsplan weer uitgesteld. Nieuwsuurcorrespondent Saskia Dekkers was erbij toen de parlementsleden gisteravond eerder dan gedacht naar buiten kwamen. Wat er nu op dit moment gebeurt, dat tekent eigenlijk precies die onrust. Want het parlement zou bij elkaar komen. Nu op dit moment zou de hele nacht uh, twee belangrijke wetsvoorstellingen in stemming brengen. Je zou denken, er is haast, het is urgent. En wat gebeurt er? De parlementsleden komen net naar buiten en er wordt vanavond niet gestemd. En er liggen twee voorstellen waar de parlementariërs zich eigenlijk met spoed over moeten buigen. Het eerste gaat over een nationaal solidariteitsfonds... waar bijvoorbeeld de gasvoorraden in terecht zouden komen... de toekomstige opbrengsten van de gasvoorraden. En dat fonds zou dan garant moeten staan... zodat de staat op hele korte termijn die benodigde 5,8 miljard zou kunnen lenen. Een andere wet, dat is de bankenwet... dat is eigenlijk een wet die bedoeld is om Europa gerust te stellen... dat Cyprus zijn banken onder controle krijgt. Het is de bedoeling dat de Cypriotische parlementsleden... vanochtend dan toch gaan stemmen over de plannen... die het land van de financiële ondergang moeten redden. Geen zorgen meer over eventuele legerschappen bij Albert Heijn. De supermarktketen en FNV-bondgenoten... werden gisteravond het eens over een nieuwe CAO... voor medewerkers van de distributiecentra. De vakbond is blij. Ja, het akkoord is uh, de victorie van de all uh, We krijgen als FNV vaak het verwijt... dat we alleen maar voor de insiders voor staan. Maar deze staking... In deze staking stonden uitzendkrachten en vaste krachten schouder aan schouder met elkaar. En dat zie je in het resultaat. Medewerkers zowel met en zonder vast contract kunnen opgelucht ademhalen. Nou, dat het fantastisch is, is dat er voor de vaste krachten afgesproken is... dat er een uh, ontslagbescherming is tot 2020. En dat er voor de uitzendkrachten afgesproken is dat de carousel van onzekerheid... dat we zeggen de draaimolen, jaartje werken, halfjaartje draaien... en weer tegen, tegen het laagste loon terug, dat die uh, nu uh, beëindigd is. Albert Heijn-medewerkers staakten sinds vorige week. Volgens de winkel is de bevoorrading nooit echt in gevaar geweest... omdat er niet zo heel veel stakers waren. Franse ex-president Sarkozy zou geld hebben afgetroggeld van Slans' rijkste vrouw, zegt justitie in Frankrijk tenminste. Sarkozy is nog niet officieel beschuldigd... maar hij moet nu wel uitleg geven aan een rechter. Ex-president zou zijn misstap zes jaar geleden al hebben begaan. Ron Linker daarover.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 En dat gebeurde omdat hij in 2017 tienduizenden euro's zou hebben gekregen van de hoogbejaarde Liliane Bettencourt. Geld gebruikte hij voor zijn verkiezingscampagne. Franse justitie denkt dat de L'Oréal-erfgename Bettencourt op dat moment al niet goed meer wist wat ze deed. En dat was er was een goed nieuws voor de tweejarige Luciano, die kan namelijk weer rustig slapen. Na een zoektocht van maar liefst acht maanden is zijn knuffelbeer eindelijk terug. Zijn moeder vertelt hoe het ging. Wij uh, hadden de beer zeg maar, verloren in de tuin En bij thuiskomst kwamen we er pas achter dat de beer weg was. Uh, we hebben een vriendin van uh, zeg maar, het station gestuurd om te vragen of daar mogelijk een beer was gevonden. Nou, ze gaf geen antwoord. En via Facebook uh, eindelijk een linkje dat ik een beer was gevonden. En Luciano stond gisteren wel even raar te kijken van alle camera's bij de hereniging op het station van Haarlem. Maar de peuter was wel heel blij dat hij zijn beer, genaamd Beer, weer terug had. Eerste blik in de kranten. Uh, Volkskrant opent met Cyprus. Cyprus stemt vandaag over plan B. Cyprus' popular bank wordt failliet verklaard. Onderdeel ook van de plannen is de oprichting van een solidariteitsfonds... en dus een sanering van de Tweede Bank op het eiland. Ook het FD opent daarmee. Uh, daarin zijn ze al een stapje verder. Cyprus begint al met plan B, is daar de kop. Gisteren is op eigen houtje vooruitlopend op een akkoord... over een lening van EU en IMF begonnen aan de herstructurering... En dan uh, meldt het ook het FD de oprichting van dat solidariteitsfonds. Daarover wordt dus vandaag hopelijk gestemd. AD heeft een andere opening. Rutte houdt voet bij stuk bij de Yunus-affaire. Is daar de kop? Turkse inmenging in de kwestie is ongewenst. Turkse premier Erdogan wil dat de jongen wordt weggehaald bij zijn lesbische pleegouders. Maar premier Rutte gaat daar dus tegen in. Telegraaf opent met de verplichte test voor groep 8. Wordt u later deze uitzending, staatssecretaris Dekker, van onderwijs over. En de opening van trouw betreft de asielzoekers. U hoorde dat net ook in bulletin. is, geeft asielzoekers dagbesteding. Uh, de asielzoekers in opvangcentra die hebben namelijk veel te weinig te doen. Dat maakt ze passief, schaadt hun psychische gezondheid... en zorgt ervoor dat ze niet bezig zijn met hun toekomst. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half tien en smiddags van half 5 tot half 7... het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. veldbaar hoorde u. Nieuwe single van Laura Janssen. Gaan we naar Marno Remmers. Hij is in Dordrecht vanochtend. nog goedemorgen. Goedemorgen. In de parkeergarage. Wat doe je daar nou al zo ja. vroeg? Ja, het is een beetje eenzaam. Er staat ja. nog een rollator Toch en hier wel. en daar een auto met een bevroren vooruit. Want het is een, een parkeerplek op de open lucht. Op het gezondheidspark te Dordrecht. Het ziekenhuis ligt voor ons... Per uur 1,30 euro, ik zei het al, avondtarief 2 euro, maximum dagtarief 13 euro. En dan staat er zo'n, zo ja, de gele geldwolf staat ernaast, hè. <laughs> Hier kunt u pinnen, staat erbij. Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer, bij monden van Atje Kuiken, die we straks even gaan spreken... die komen met het plan dat je voortaan per minuut moet afrekenen. En dat klinkt ergens ook wel weer logisch immers, je betaalt ook bel minuten. Of als je bij de waterleidingmaatschappij moet afrekenen... betaal je per liter. En dat geldt ook bij het tankstation zo. Dus waarom zou je dat niet doen ook bij de parkeerautomaat? Het kan hier en daar al. Ik heb zelf bijvoorbeeld een plastic pasje achter de voorruit zitten. En bij gemeenten waar het al is geregeld dat je het nummer van de parkeerpaal kunt invoeren met je mobiele telefoon... via een speciale app natuurlijk. En zo kun je per minuut afrekenen dan wel natuurlijk... tegen transactiekosten van in mijn geval 30 eurocent. Maar dan betaal je wel per minuut. En nu heb je natuurlijk nog wel eens het risico dat als je ergens bent... en je weet niet meer precies tot hoe lang je erin hebt gegooid... dat je bij je auto komt en dat die er toch al op zit. Hè? Dat gele briefje van de parkeerbeheerder... Ach, vroeger moet ik nog denken. Vroeger had je ook van die parkeerpalen. Hè? Moest je met zo'n knop draaien en dan kon je, hè, moest je dan een muntstuk in doen... en dan stond er bij elke parkeerplek zo'n paal. Midden jaren negentig bleek dat daar danig mee gefraudeerd kon worden. Blijkt uit uh, een fragment uit Nova. Er was zo'n trucje dat als je de gulden indeed met een stukje plakband eromheen dan kon je gratis parkeren. Ja, dat is inderdaad uh, een hele tijd zo geweest... Het is zo dat op het moment dat je in uh, dit soort meters een gulden met tape of met iets van vet of lijm erin stopt, kun je de meter vier uur weer draaien. Het probleem hebben we sinds een, uh, een kleine week hebben we dat opgelost door de meter aan te passen. Dus op het moment dat u nu de lijmgulden of de gulden met tape erin gooit, u draait hem rond, valt, valt toch automatisch de gulden naar beneden. Hoe kan ik nu nog gratis parkeren? Uh, heel moeilijk. Ja, maar heel moeilijk, maar het? Lukt... Een uh, plekje buiten de ring, buiten de binnenstad. Ja, wist ik nooit. Ik kon een beetje frauderen, no. maar is alweer snel wat op bedacht natuurlijk ja. dat het niet meer kon. Ja, nou, ik heb hier trouwens niet betaald hoor Marcel. Oh? Nee, ik heb hem op de stoep gezet. Ach, ja, ja zo'n ochtend vroeger. slaggever hè. Ja, Onze nou. bus staat ook op de stoep. Ik, ja. ik weet dat ze daar maar, weinig aan gelegen is hoor. Ja, het politiebureau ligt naast het ziekenhuis. Nou. Dus misschien ja. had ik het niet moeten zeggen. Pas maar op dan. <laughs> maar ja, die 1,30 euro hè. Ja. Is weer, uh, is weer binnen. nou, uh, we blijven je volgen vanochtend uh, vanuit Dordrecht. Het gaat over parkeren en parkeertarieven. 18 minuten over 6 is het. Al decennia lang voltrekt zich een milieuramp bij Curaçao. En niemand die er iets aan doet. De Isla-olie-raffinaderij... die stoot daar jaarlijks miljoenen kilo's zwaveldioxide de lucht in. Dat is meer dan alle Nederlandse raffinaderijen bij elkaar. Omwonenden worden doodziek. Scholen moeten regelmatig dicht door stank en rook en Dick Draaier vroeg de Curaçao premier Daniel Hodge... om een reactie op een gisteravond uitgezonden Zembla-documentaire... over die vervuiling. Het paradijselijke Curaçao is de parel aan de kroon... van het Koninkrijk der Nederlanden en geliefd bij toeristen. Er is één plek die te vrolijk. Al vakantie. wekenlang wordt er op Curaçao uitgekeken naar de documentaire van het VARA-programma Zembla. Onderwerp: het grootste milieuschandaal in het Koninkrijk der Nederlanden. De voormalige Shell-raffinaderij Isla. Bewoners onder de rook van de raffinaderij worden al jaren door iedereen in de steek gelaten. De documentaire van Zembla is de zoveelste poging om het onderwerp, de milieuverontreiniging op Curaçao, op de agenda te zetten. Zembla onderzoekt waarom de isla ongehinderd mens en milieu mag vergiftigen. Naar aanleiding van de documentaire spreek ik met Daniel Hodge, de premier van Curaçao. Hij begint hoopgevend. De documentaire laat zien dat het eiland een serieus milieuprobleem heeft en de premier is het daar helemaal mee eens. Deze raffinaderij voldoet niet aan de internationale normen. Zeker niet aan de norm Europese en Amerikaanse normen. Dus als dat het geval is, ja, dan, heb je, dan heb je echt een, een probleem. Het optimisme is ook gebaseerd op een persbericht van Sembla dat gisteren verscheen. Daarin meldt het onderzoeksprogramma dat de minister van Volksgezondheid, Ben Whiteman, vindt dat Nederland als grote broer van Curaçao de pogingen van het eiland zou moeten ondersteunen om het isla-probleem op te lossen. Er zijn meerdere spelers die hierin een verantwoordelijkheid dragen. De overheid nummer één, de raffinaderij, maar ook Nederland. Nederland dient de landsregering te steunen in haar pogingen om de zaken beter te krijgen. Is dit een vraag voor assistentie aan de Nederlandse overheid van uw kant? Het is, het is waarschijnlijk een wens, een persoonlijke uitspraak die hij heeft gedaan. Uh, nee, die vraag die ligt er nog niet. We hebben in ieder geval uh, binnen de regering, dus in de Raad van Ministers... geen besluit genomen dat we Nederland gaan benaderen hiervoor... De vraag voor Nederlandse assistentie is dus nog niet de deur uit. De uitspraak van White man lijkt dan ook meer op een wens... dan een beleidsvoornemen. En toch vindt Curaçao dat Nederland moreel verplicht is om te helpen. We zitten samen in het Koninkrijk. En dan kan het niet zo zijn dat er in een gedeelte van het Koninkrijk... een milieuprobleem is van enorme proporties. En dat onze grote broer of grote zus ons geen handje daarin helpt. Ja, hulp die dus niet gevraagd wordt dan ligt de vraag voor de hand, waarom eigenlijk niet? Zoals ik vaker heb gezegd, we hebben te maken met een takenkabinet, een transitiekabinet. Uh, en dat is onze acties zijn gebaseerd op uh, de regeerakkoord. En uh, een, een oplossing voor het milieuproblematiek van de raffinaderij is daar geen onderdeel van. Maar deelt u de mening dat uh, gezien de lengte van deze problematiek... dat het niet tijd wordt voor Curaçao om hier echt iets aan te gaan doen? Het is uh, zeker hoog tijd. Maar dit soort problemen los je niet van de ene dag op de andere op, zeker niet in zes maanden tijd. En deze uitspraak van de huidige premier is exemplarisch voor de halfslachtige houding van de Curaçaose politiek. Daar wil Nederland zijn handen liever niet aan branden. Zo wordt ook duidelijk in de documentaire van Zembla. Waarom geeft Plastek geen interview? Hij vindt dat uh, uh, Curaçao daar zelf verantwoordelijk voor is. En daarom gaat hij daar niet uh, een interview over geven. Maar Nederland moet toch optreden als er sprake is van onbehoorlijk bestuur? Nou, we vallen in herhalingen. Dikdraaier, hoort u vanaf Curaçao. Tot ontzetting van mensenrechtengroeperingen is in Indonesië een 48-jarige man uit Malawi geëxecuteerd. De man was in 2004 veroordeeld voor de smokkel van 1 kilo heroïne... De laatste keer dat een doodvonnis werd voltrokken was vier jaar geleden. En sindsdien gold een onofficieel mortuarium op de doodstraf. En vorig jaar nog sinds speelde de president Yudu Yono op afschaffing van die doodstraf. Ik contact nu met onze correspondent in Indonesië, Michel Maas. Michel, ja, een onofficiële stop op de doodstraf dus destijds. Waarom is deze Malawiër dan toch geëxecuteerd? Ja, deze man die heeft het misschien toch een beetje over zichzelf afgeroepen. Deze Adam Wilson heette die. Uh, want uh, hij was er dood veroordeeld, normaal gesproken. Uh, vier jaar lang was er niemand geëxecuteerd. En iedereen hoopte al een beetje dat dat de politiek van Indonesië van de toekomst zou zijn. Dat er wel doodstraf zou worden uitgesproken, maar dat die executies nooit zouden worden uitgevoerd. Maar deze man die is in januari van dit jaar in het nieuws gekomen. Omdat hij vanuit zijn cel bleek die nog steeds de leiding te hebben over een internationale druk. Drugsbende. En dat was zo'n schandaal en dat was zo'n slechte beurt voor de justitie in Indonesië dat uh, de uh, drugsbestrijdingsorganisatie uh, in Indonesië meteen riep al die drugsmensen in de gevangenis die moeten nu maar meteen geëxecuteerd worden en uh, ja, die, die uh, drugsbestrijders dat is een enorme machtige pressiegroep. Die, uh, waar, waar iedereen naar luistert en ook de regering. Dus die heeft op een gegeven moment misschien gedacht: van... Nou, als we in ieder geval deze ene dan maar laten executeren. dan uh, zijn die drugsbestrijders misschien weer even stil. En kunnen we het daarna weer uh, verder uh, zoals we tot nu toe gedaan hebben. Ja, dus, maar, ja, ja, dus ja. deze veroordeelde heeft, heeft zijn hand overspeeld, zeg je? Ja, en, en, en moet dus als een voorbeeld dienen. Ja, hij moet zeker als een voorbeeld dienen. Maar het beangstigende is, is dat de officier van justitie nu heeft gezegd... Die, die heeft kennelijk de smaak te pakken... Eh, dat hij dit jaar nog tien mensen wil gaan executeren... en dan eh, elk volgend jaar eh, weer een groepje. En eh, dat, dat zou inderdaad het einde betekenen... van het eh, bijna positieve beleid van Indonesië. Oh ja, tien, dat is een willekeurig getal. Ja, het is een willekeurig getal. Maar je, als je bedenkt, er zitten 113 mensen in de dodencel in Indonesië. En dat zijn, er zijn er 71 wegens drugs veroordeeld. Uh, dus 10 is een behoorlijk aandeel daarvan. En van die 71, er zijn drie Nederlanders zitten daaronder. En als ze dus nu inderdaad elk jaar 10 of misschien zelfs meer mensen gaan executeren... dan, uh, ja, dan wordt de toekomst nog akelig spannend voor deze mensen. Goed, Michel Maas over uh, executie, een executie in Indonesië. Van een drugsmokkelaar. En misschien dat er dus meer gaan volgen. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. Wanneer je op 30 april wilt actie voeren, kun je volgens de gemeente in Amsterdam op zes plekken terecht. Het Nieuw Republikeins Genootschap kiest waarschijnlijk voor het Waterloopplein. Als Nederland een nieuwe koning, en koningin krijgt, moet dat plein Republikeins zijn, zegt Peter Postumus van het Genootschap. Ja, je hebt hier de ruimte. En uh, het spuit, dat is het andere alternatief. En hebben we een geluidsbegrenzer nodig. Dus uh, en dat is uh, heel vervelend. Hoezo een geluidsbegrenzer dan op het spui? Uh, nou, daar is het Begeinhof en dat is een gewijde plek. En daar mag je niet veel uh, lawaai maken. En, dat, uh, en hier uh, hebben we daar geen last van. We kunnen de knoppen helemaal open. <laughs> en wat wil u laten horen dan? We nou, zijn een programma aan het maken. Er, zijn veel mensen, er komen al drie bands spelen. en Er komen mensen die iets vertellen, statements doen. Dus we proberen met muziek, poëzie en statements een ander geluid te laten horen. Als je nou in Noord gaat staan of op het Java-eiland... dan komen ze in ieder geval op een bootje voorbij. Hier gebeurt niet zo heel erg veel. Ik denk dat het wel druk wordt. Er komen ongeveer 1 miljoen mensen naar Amsterdam... Ja, koning, maar en, en het natuurlijk. gaat u om de mensen. Het gaat u niet om de nieuwe koning en koningin en de oude koningin. Nee, dat, dat gaat, zij zien nee, wat u wij, zegt. Wij bouwen ons eigen Republikeins feestje. Ja. Ik stel me zo voor: dan waait het heel hard, dan roept u heel hard, dan nee, roept wordt, u tegen de wind in. Het wordt prachtig weer. Ja, natuurlijk, natuurlijk wordt ik het prachtig dat, weer. heb wat tarotkaarten <laughs> gelegd, maar uh, het is oh, zo zo fantastisch <laughs> weer. <ja. laughs> Daar gaan o, we vanuit. Ja. Oranje zonnetje natuurlijk. Hoe ziet ja. een Republikeins zonnetje eruit? Een Republikeinse zon, nou die schijnt heel helder, dat is heel wit licht. Het staat in tegen, we proberen tegenover dat, al dat oranje, al dat vieze oranje, proberen we die heldere kleur wit te plaatsen. En uh, als die zon schijnt wordt dat ook mooi helder. Wit is de kleur van de keuze, wit is ook de kleur waar alle andere kleuren in samenkomen. En uh, daarom ja. zit er in uw rode jas ook heel veel wit nog verwerkt. Ja, ik heb ook mijn blauwe handschoenen meegenomen, ziet u. Dan ben ik een beetje in stijl. Uh, u bent ik, wel nee. voor rood, wit, blauw, maar niet voor het Koningshuis. Nee, niet voor oranje. dat oranje, dat, uh, dat ziet u. Ook een, een mooie port... naam, hè? Waterloo. Ja, Waterloo. Uh, ja, ja, voor Waterloo. wie dan in dit geval? Ik denk dat... Uh, kijk, uh, dat Koningshuis is eigenlijk onze grootste bondgenoot. Zo moet je dat zien. Hoe meer malversaties, hoe meer belastingfraude op Paleis Noordeinde er plaatsvindt, hoe, uh, hoe beter we uh, zitten natuurlijk. En hoe meer villa's er in Afrika versleten worden voor ontwikkelingshulp... hoe beter we er uh, als Republikeinen aan toe zijn. U zal op 30 april zien hoe populair ze zijn. Uh, nou, dat valt wel mee. Ik denk dat de meeste mensen in Nederland het niet zo kan schelen. En u denkt niet dat het het Waterloo van de Republikeinen wordt? Ik denk het niet. Waarom? Waarom? Nee. Nou, dat het hier stil uh, is. De reden. Ja. We gaan een prachtig feestje bouwen. Feestjes uh, nooit uh, tegelijk met een Waterloo, hè? De postume van het genootschap, dus. Republikeins genootschap. En Joris van der Kerkhoff sprak met hem. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Jong Oranje won gisteren een oefenwedstrijd tegen Israël met 2-1. gebeurde in het stadion waar later dit jaar het EK wordt gespeeld. Vooraf was het de vraag of Israël in staat was om goede, voor goede voorzieningen te zorgen. Maar de bondcoach, Korpot, is tevreden met wat hij tot nu toe heeft gezien. Die stadion zijn allemaal super mooi. Ze hebben topvelden. En uh, ja, het is alleen een heel erg druk altijd op de wegen hier. Zo. Dus het duurt altijd wel even voordat je bij, de, bij het stadium bent. Maar op zich is alles perfect geregeld. Dus uh, daar kan je wel een hele over laten, denk ik. Dennis Robin Haas is in de eerste ronde van het tennis toernooi van Miami uitgeschakeld. De Belg David Confin op de wereldranglijst de 47e was in drie sets te sterk voor Haas. Haas staat 50e op de wereldranglijst. Het ze dan, WK afstanden in Sochi. Op de 5 kilometer moet Sven Kramer in de laatste rit... tegen de Zuid-Koreaan Sung Hoon Lee, olympisch kampioen op de 10 kilometer. En ook de duizend meter wordt verreden. Titelhouder Stefan Groothuis rijdt in de negende rit tegen de Kazak Dennis Kuchin. 1500 meter is Irine Wust opnieuw de favoriet. Ze rijdt dan tegen de Canadese Christine Nesbitt. Vanaf kwart over twaalf kunt u op radio 1 horen hoe die Nederlandse schaatsers het ervan afbrengen. Om vijf voor half negen. Vanavond een extra lange langs de lijn. In verband met de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Estland. Radio 1 Het NOS-journaal. Het is half zeven, is Dorot-Megens. Goedemorgen. Nog tweeënhalf uur, straks om negen uur... komt het parlement van Cyprus weer bijeen... om te stemmen over crisismaatregelen zoals meer controle op de banken. Gisteravond was er ook een bijeenkomst, maar toen is er niet meer gestemd. Eurolanden zet het eiland onder druk. Maandag moet er een akkoord zijn. Albert Heijn en FNV-bondgenoten zijn het eens over een CAO... voor personeel in de distributiecentra. De staking in de centra is daarmee van de baan. Uitzendkrachten in de centra krijgen na drie jaar een contract, zo is afgesproken. Een verplichte eindtoets voor de basisschool krijgt voldoende politieke steun. D66 en CDA staan achter het plan van staatssecretaris Dekker. Scholen mogen zelf een test gaan uitkiezen van het CITO of van iemand anders. Die eindtoets die zal worden gehouden in mei. En in Frankrijk is een aanklacht tegen oud-president Sarkozy een stap dichterbij gekomen. In een onderzoek beschuldigt justitie hem ervan misbruik te hebben gemaakt... van de rijkste vrouw van het land, Liliane Betancourt. Hij zou grote bedragen van haar hebben gekregen, terwijl ze niet wist wat ze deed. Het weer nog, het vriest overal nog een paar graden. Later vandaag wordt het zonnig, bij een stevige oostenwind wordt het plus 2 tot 5 graden. Morgen veel bewolking, met in het zuiden wat sneeuw... en dan komt de temperatuur overdag maar net boven het vriespunt.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 De nieuwe Randstad Werkpocket is uit. Hierin leest u wat de regels voor arbeidsmigranten voor u als werkgever betekenen. Vraag hem aan op Randstad.nl. Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks meer over de eerste buitenlandse reis van de nieuwe president van China. En waar gaat hij naartoe? Hoort u zo dadelijk. Eerst maar naar Cyprus, want daar stemt het parlement dus later vanochtend over een reddingsplan. Cyprioten zijn nooit eerder zo bang geweest voor de toekomst. Want komt het land er nog bovenop? Na de enorme financiële problemen. En waarom is Europa eigenlijk zo streng? gert Gertjan Dennekamp merkte in Nicosia dat cynisme de boventoon voert. Congratulations to you Gefeliciteerd, Jeroen Dijsselbloem. Are... Why the congratulations? Yeah, because he ruined the lives of all these people. No, He did ruin a, a the heeft de, de levens van al deze mensen verruineerd. The euro is going down and this is the beginning of the end of the European Union as you and me hope to be. En dit is het einde van de Europese Unie zoals wij hadden gehoopt dat die zou zijn. Um, what do you expect from the government? Wat verwachten uh, verwacht u nu van de regering? The government doesn't have the power. I mean uh, they put all their hope in Europe. Dus ze hebben hun hoop gevestigde regering op Europa. En eh, dat heeft niks opgeleverd. En zelfs de Russen verlaten ons nu. En nu hebben we geen vrienden. Zelfs de Russen gaan us. Bij het parlement staan een paar honderd mensen met borden. Rusland, help ons. En dat ook nog in het Russisch. En een andere, wat is er gebeurd met solidariteit? Een demonstratie. Niet zozeer tegen het parlement dat een eindje verderop vergadert. Maar veel meer een demonstratie tegen Europa. This situation affects all these Cypriot's It's, and maybe uh, the people uh, abroad in Spain and in uh, Portugal. Nou, het raakt iedereen in Cyprus. En misschien nog wel meer. Het raakt ook andere landen in Europa. Het is niet alleen een probleem van Cyprus. Het is een European probleem, het is niet alleen een Cyprus probleem. In de plannen van de regering worden ook de banken aangepakt en dat zal veel mensen hun baan kosten. En ook deze man verwacht te worden ontslagen. Maar zegt hij dat heeft grote gevolgen voor de economie van Cyprus. Is het domino-effect? Let's say, I've got a loan, I like a bank, I'm an employee, and I've got a mortgage, my house. I'm not gonna have income, obviously. And they sell, they gonna try and sell my property. Who's gonna buy? Maar ik werk bij uh, Bank, maar zometeen ben ik zonder werk. En dan kan ik mijn hypotheek niet betalen. Dan moet ik mijn huis verkopen. Maar in de huidige markt krijg ik daar niks voor. En zo zal het een domino zijn. De steen die nu omvalt, al die ontslagen, die zullen enorme grote gevolgen hebben. Geert-Jan Dennekamp vroeg mensen in Nicosia. Straks zijn de parlementariërs aan het woord. Het jan doet verslag vanaf Cyprus vanochtend. Gaan we naar China, want de eerste buitenlandsreis van de nieuwe politie. President Xi Jinping die gaat naar Rusland. Over ruim een uur aan het land Tsi in Moskou voor een driedaags bezoek. Marike de Vries in Peking. Marike, waarom voor het eerst naar Moskou? Ja, Rusland en China zijn natuurlijk bondgenoten hè, vanuit de communistische tijd. Een tijd waarin China nog opkeek naar Rusland voor zijn technologische en industriële know-how. Maar uh, nu zijn de rollen, nou, ik, wil niet, ik wil niet zeggen omgekeerd... maar de kaarten liggen toch wel even anders. Omdat er dit keer vooral door de Russen geprobeerd gaat worden... een handtekening te krijgen van de Chinezen... onder de grootste olie- en gasleveranties en deals ter wereld. Oh, Dat ja. staat op het spel. Ja, Want daar waar grondstoffen, daar is China... Zeker, zeker. China uh, heeft daar grote behoefte aan natuurlijk als enorm groeiende economie. Um, maar er, er wordt ook uh, danig uh, gedinkt naar hun handtekeningen. De, de Russische gas- en oliebedrijven als Gazprom en Rosneft... die dingen naar die handtekeningen uh, en daar zijn enorme bedragen mee gebroeid. Die onderhandelingen lopen al jaren, maar uh, tot nu toe hield China nog de boot af omdat ze de grondstofprijzen die Rusland vroeg nog te duur vonden. Maar de afgelopen maanden, maanden kwam de een naar de andere onderhandelingsdelegatie al naar Peking. Om alvast een beetje te masseren. Dus het is afwachten of China inderdaad de komende dagen tekent. En daardoor de grootste olieafnemer van Rusland wordt. En Rusland op gasgebied een steeds grotere leverancier ter wereld wordt. Hmm, Marike, het klinkt niet meer zo communistisch. Zit China daar zelf niet mee? Nee, nee, maar je zegt het goed natuurlijk. Hè. De twee grootste communistische landen ooit ter wereld, Rusland en China... hebben het nu vooral over geld, olie, energie, gas. En dat staat er toch de komende periode uh, met elkaar te bespreken. Afgezien van natuurlijk het feit dat ze samen ook die hand willen schudden... die beelden de wereld over willen laten gaan... Als zijn er nog steeds dat stevige blok in Azië. Ja, en zo zetten ze de Verenigde Staten een beetje op een zijspoor. Gebeurt dat bewust? Nou ja, uh, het is natuurlijk wel traditie ook dat, ze, uh, dat de, de, de, de Chinese president als eerste naar Rusland gaat. Hu Chao deed dat ook. Hoewel Jiang Zemin daar weer voor uh, de Verenigde Staten als eerste bezocht. Uh, om toen de banden wat aan te halen, weer wat verzwakt waren door het incidenten. Maar nu denken sommige analisten ook wel dat er naast die grondstof- en energieredenen voor Rusland is gekozen... als ja, ook wel antwoord op um, de Amerikaanse draai naar Azië en de stille oceaan. Obama heeft gezegd dat dat een kernpunt wordt van zijn buitenlandpolitiek. En um, een signaal dat Rusland en China nog steeds samen een sterk blok vormen in de regio. En dat Amerika en bondgenoot Japan uh, dat duidelijk mogen zien, dat is dit bezoek natuurlijk ook. Nou, dan reist je ook nog door naar Tanzania. Ja, in het kader van wat je net hebt verteld, Marike, ga ik maar vragen wat dan daar te halen is. Ja, de banden met Tanzania gaan wel al een stuk verder ook uh, terug. Hè. Maud Tong uh, kwam daar ook al en had daar ook al banden mee. Maar het gaat daar ook weer over grondstoffen. Daar hoeven we niet uh, heel ingewikkeld over te doen. En dan gaat het met name over enorme leningen die China aan Tanzania kan leveren. In ruil voor olie. En China zou daar dan ook infrastructurele projecten, staatsbedrijven, Chinese staatsbedrijven daar grote infrastructurele projecten kunnen opzetten om verder het land te helpen ontwikkelen. Daar gaat het vanaf zondag over als Xi-land in Tanzania. Marek de Vries in Peking, dankjewel. Over de eerste buitenlandse reis van de nieuwe president van China, Xi Jinping. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journal. Parkeren wordt goedkoper als je per minuut betaalt, zegt de Partij van de Arbeid. Marno Remmers onderzoekt vanochtend of dat inderdaad waar is. In Rotterdam werd gisteren een feestje gevierd. Feyenoordtrainer Ronald Koeman zag Abraham... en dat liet de spelersgroep natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo ongeveer de helft van de selectie is trouwens op pad... met Oranje of jonge Oranje. Maar de andere helft zong op Valkenoord de kelenschoor voor de trainer. Wiep, wiep, wiep.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 want dat zou ik nog het uh, liefste willen zijn, maar helaas kan dat niet meer. Uh, EK 88. Ik was de man voor de strafschop. en wel moeilijk, want ja, dat zijn belangrijke momenten en, en het is ook moeilijke moment omdat ja, als je hem niet maakt, dan uh, dan zou je ongetwijfeld die wedstrijd niet winnen.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 ja, tot nog toe bijna uh, twee seizoenen een hoogtepunt. En uh, laat het nog mooier worden. Ronald Koeman, gisteren 50 jaar geworden. Gaan we even naar Mino Remmers. Die neemt vanochtend het parkeren in parkeergarages onder de loep. En dan met name de tarieven, Mino. Ja, toen kom je net een man en een vrouw aan bij het ziekenhuis in Dordrecht. Groot parkeerterrein. Je moet hier per uur betalen, hè? Duur? Heel duur, ja. 1,30 euro. Ja, volgens mij wel, ja. Ja, ik moest de vorige keer hier zijn. Toen kwam ik terug. en Toen moest ik iets van 3,90 betalen. En dat is toch schrikken. Voor een bezoekje aan iemand die het ziekenhuis ligt? Een ja. Uh, nee, voor mezelf dan. Oh, voor mezelf? Ja. Is dat wat ergens? Nou, ik moet nu geopereerd worden, ja. Oh. <laughs> ja. Nou, dan hoop ik dat het goed gaat. Hè? En nu rekent af bij de parkeerautomaat. Bij het grote goudgele monster. Ja, ja, ja ik vind het ook inderdaad... Uh... Zou het eerlijker zijn als je per minuut kon betalen? Ja. Daar zijn ze er ook mee bezig. Ja. ja. ja ik las het toevallig ja. gisteren in de krant... dat ja. ze het per minuut, uh, ja, tuurlijk, terecht... Ja. betaal altijd te veel. Hey. Succes met, uh, met haar, hè? Okay, hè? Bedankt, hè? Ja. Tas meegenomen met de pyjama erin... schakelen wij door naar inderdaad degene die met dat idee kwam. Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid. Goedemorgen. Ja, per minuut afrekenen, dat doe je met je mobiele telefoon. Per liter, dat doe je bij de drinkwatermaatschappij en bij de benzinepomp. Dus jullie dachten, dan moet dat ook maar bij het parkeren bij de gemeentelijke parkeerautomaten. Precies. Nu sta je soms een kwartiertje, moet je voor een vol uur uh, betalen. En dat is ook zo als je net een minuutje te laat bent. Dat vinden wij onnodig en oneerlijk. En daarom kom ik met het initiatiefwetsvoorstel om parkeren per minuut mogelijk te maken. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat die gemeenten... die zien dat natuurlijk als een behoorlijke melkkoe. Soms moeten die, die dure parkeergarages in de binnensteden... die moeten ook nog afbetaald worden. Hè? Uh, gaan ze dan niet uh, het, het tarief gewoon per minuut omhoog gooien? Nou ja, ik kom natuurlijk op voor de belangen van de automobilist. U en mijn uh, belang. En ik vind gewoon dat voor wat je staat... dat je voor moet uh, betalen. En dat moet gewoon redelijk zijn. Ja, maar, maar omdat, omdat ze toch dat, dat geldbedrag binnen willen hebben om die parkeergarage af te betalen, die parkeerautomaten, parkeerwachters, de platte petten die het controleren, dat dan dus per minuutje gewoon meer gaat betalen. Dus loopt hem oud ijzer wellicht. Uh, nou ja, ik, dat is natuurlijk ook nog wel een rol van de politiek. Maar ten eerste, je moet betalen voor het moet een doel dienen. Namelijk uh, dat je niet onnodig gaat parkeren. Maar je moet wel voor betalen voor waar je staat. En ten tweede is het natuurlijk ook zo: bij je gewoon betaald per minuut. Uh, we overgaan naar nieuwe systemen, verwacht ik ook dat er minder gehandhaafd wordt. En daarmee kan de gemeente ook de kosten weer enigszins in beperking houden. En het laatste argument, ja. ik zie dat het alleen het afgelopen jaar de tarieven minimaal alweer 10% tot soms 25% zijn gestegen. Dus er zijn ook wel grenzen aan, uh, volgens mij, wat redelijk daarbij is. Uh, dus met andere woorden, ik denk wat wij vragen en wat ook de automobilist wil, dat dat heel normaal is. Hier en daar kan het al. Hè. Ik heb zelf ook zo'n plastic kaartje achter de voorruit... en dan reken je af via je mobiele telefoon. Op het moment dat je instapt, druk je hem af. Nou, en Dan betaal je nog wel 30 eurocent transactiekosten voor de circus. Maar toch, uh, je betaalt niet meer te veel. Dat doen veel mensen bij gemeenten waar het nog niet kan. Dus nu wel. Hè. Je gooit er maar voor een uur in dat je denkt... Ja, het zal nog wel eens meer dan een half uurtje misschien duren. En dat is eigenlijk waar u vanaf wil. Dat je dat half uur veel te veel, uit zekerheid, dat je dat in die automaat gooit. Klopt. Uh, Doordat je gaat betalen per minuut kun je altijd achteraf uh, betalen. Betaal je nooit uh, te veel. Uh, en ik denk dat dat er heel veel ja, ergenis uh, voorkomt. En ervoor zorgt dat je daadwerkelijk betaalt voor hetgene wat je, wat je staat. En dat is wel zo eerlijk. Ja, nou. We gaan straks nog eens vragen aan de wethouder hier in Dordrecht. Die spreken we na zeven uur. In ieder geval de meneer en de mevrouw op deze behoorlijk koude parkeerplaats voor het ziekenhuis... vinden uw initiatiefwetsvoorstel een goed idee. Dank u wel. Dat is goed om te horen. Dank u wel. Bueno, Remmers. Dus vanuit Dordrecht en inderdaad straks een reactie van de gemeente. Want dan komen we natuurlijk dan daardoor door het nieuwe systeem minder inkomsten. Verkeersinformatie nu. Bij de AWB John Sahoka. John, goedemorgen. Goedemorgen Marcel, al veel vertraging. Op de A15 richting Europort. daar staat voor een vrijdag tussen en Benelux en Spijkenis 6 kilometer file. Hm. Hoe komt dat? Uh, ik heb geen idee, oh. daar moet ik nog achterkomen. Het ja, is opmerkelijk vroeg en ja. lang. Al, wat verwacht je ervan voor vandaag? Dan? Nou ja, het is vrijdagochtend, ja. he? altijd rustig. Dus ik verwacht eigenlijk rond half negen ongeveer 25 kilometer, meer niet. Laten we het hopen. John Zahoka, okay. dank je. I wonder if you could be my therapist. what I Met Mendes hoor u bang on the piano. Het is tien voor zeven. Nederlandse films over het min of meer recente verleden zijn had zijn in. Hadden al de storm en de hel van 63, en nu is er een film in de maak over de grootste vliegramp ooit in Nederland. <tomstik> Eén grote roofvolg van de Wij staan in Kikkerstein, en we wonen met een gejaagde wagen. En wij zien dat vliegtuig hier met brandende motoren neerstort. 4 oktober 1992, de Belmaramp. ramp Dode taal staat officieel op 43. Maar in de flats die werden getroffen woonden ook veel illegalen. Over of en hoeveel van hen omkwamen, dat is nooit achterhaald. De film In het Niets staat in het teken van deze slachtoffers. Een fictief verhaal met de ramp als achtergrond. We gaan erover praten met de producent Sander Verdonk. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom um, dit thema gekozen voor een film? Um, nou ja, is, om te beginnen is het een persoonlijk verhaal... wat bij ons gekomen is via de regisseur. Een goede vriendin van hem die uh, heeft het meegemaakt. Zij was... Uh, uit Servië gevlucht tijdens de oorlog daar en als illegaal in Nederland in de moet terechtkomen, zoals zoveel illegalen. En toen zij vertelde dat op het moment dat de ramp gebeurde, zij niet naar de hulpdiensten rende om geholpen te worden, maar juist van ze wegrende omdat ze bang was opgepakt te worden en uh, gedeputeerd worden of teruggezet worden naar haar eigen land. Ja. Dat was een gevoel wat bij meer mensen op dat moment leefde en dat was nogal een schrikbarend idee voor ons. Ja, en, en dat was de spond van het verhaal. Ja, en, en dus het wordt een film vanuit het oogpunt van iemand die er illegaal verbleef? Uh, ja. Ja, in ieder geval. Het, het, het verhaal gaat eigenlijk over een oudere man die uh, uh, de liefde voor het leven heeft verloren. Zijn vrouw een tijd eerder is kwijtgeraakt Een Geneese priester, die ook niet meer als, als priester werkt. Die is al jaren illegaal. Werkt nu als kok. durft niet meer naar buiten. Wil niet meer naar buiten. Dus zit eigenlijk te wachten op de dood. En dan komt er een jong klein meisje het verhaal in. Ook illegaal. En zij weet hem eigenlijk uit zijn schuld te trekken. En langzaam maar zeker ziet hij zijn demon onder de ogen... en durft hij weer uh, naar buiten te kijken en te beginnen verder te gaan met zijn leven. En op, net op dat moment dat hij voor het eerst naar buiten gaat, uh, gebeurt de ramp. Hm. Het wordt dus een, een menselijk drama en er geen ramp Absoluut, absoluut. We zullen het vliegelijk we zien, we zien zelf zien instorten of iets dergelijks... Tegen de achtergrond van de ramp, de uh, uh, aftermath, zeg maar, dus de, de, de, de, de brokstukken en misschien nog wel de vlammen. Dat willen we wel meekrijgen om te laten zien hoe intens het is. Maar de zoektocht van de priester naar het meisje, naar de ramp, verweven wij met het, met het moment dat zij in de tijd binnenkomt uh, in, het, uh, in het verhaal. En wat belangrijk daarin is, is dat we meekrijgen veel meer mensen als illegale woonde uh, woonden in de flat en die eigenlijk in het niets zijn verdwenen, hmm. Nie nooit geregistreerd zijn geweest, niet als levende, maar ook nooit als doden. Maar is, is daar nog onderzoek naar gedaan? Want er is natuurlijk veel onduidelijkheid over. Ja, ja, er is op zich wel onderzoek naar gedaan. We hebben zelf ook veel onderzoek naar gedaan. Uh, in eerste instantie is er natuurlijk veel aandacht geweest voor de mannen met de wit pakken, maar dat is voor ons niet zo interessant. Eh... Hmm. Uh, uh, het blijft toch een beetje dubieus. Er is uiteindelijk wel een generaal pardon afgegeven voor de mensen die zich aangegeven hebben... dat ze bij de ramp betrokken waren en daar woonachtig waren en illegaal waren. Maar uh, uh, het systeem in Nederland is wel zo. Als er geen, uh, geen overblijfselen zijn gevonden van een mens... op te kiezen, whatever... en er zijn geen papieren die kunnen bewijzen dat die persoon op dat moment daar was... dan wordt die niet als een dode, als een dode erkend. Ja. En als er vanuit het oorspronkelijke land niet een vermiste wordt opgegeven... Ja, dan houdt het een beetje op in het bureaucratische systeem natuurlijk. Ja. Over uh, de film, want wordt er gefilmd bijvoorbeeld in de Bijlman? Ja, die flats staan er niet meer. Nou, er staat er nog één. En, ja. uh, en gelukkig mogen we daar filmen. En daar zijn we heel blij mee met de medewerking die we daar hebben gekregen. Uh, ook, van, uh, ook vanuit de Bijlman zelf, en de gemeenschap daar. Ja, vindt de bewoners uh, een goed idee? Nou, het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp nog steeds. Maar wij juist omdat we juist die kant belicht die nooit echt belicht is uh, en voor veel mensen nog steeds zo pijnlijk is. Ook bij de herdenking wordt ieder jaar ook nog één ballon opgelaten. Buiten die 43 ballonnen voor de doden die geteld zijn. Eén ballon voor al die mensen die niet uh, geteld zijn en niet erkend zijn. En zodoende worden zij ook nog herdacht. Dus het, is, het, het leeft zeer nog steeds uiteraard. En het wordt ja, we, we behandeld met respect. En uh, nee, juist vanuit de Bijlber krijgen we veel support. Waar we minder support voor krijgen, zijn de, de, de mede... Uh, de betrokkenen toenertijd, zoals Schiphol, El Al, uh, daar hebben we ook gevraagd om uh, hulp en uh, met een vriendelijke mailtje zijn we uh, weggestuurd. Mm. En dat vinden we wel jammer, weet je. Het is namelijk niet dat wij iemand schuldig uh, de, uh, de schuld in de schoenen schuiven helemaal niet, daar gaat het helemaal niet om. Nee. Maar we zouden sympathiek vinden dat het veel breder wordt gedragen, dit initiatief, dan alleen door ons en de mensen in de Bijlmer. Goed. Is er al iets bekend over, over uh, wie, ja, wie gaat het regisseren? Dat moet wel bekend zijn, lijkt mij. Hè? Ja, ja, ja, zeker. Nee, de regisseur is Daniel Blu, uh, Een jongen die als, nou ja, wel wat met illegaliteit te maken heeft. Want zijn vader is uh, in ballingschap gegaan uh, als Zuid-Afrikaan uh, tijdens het uh, apartheidregime. Wel als blanke man, maar tegen de uh, onderdrukking in de apartheid was. Hij is in Nederland, maar gewoon, daar is Daniel ook opgegroeid. Uh, is wel weer teruggehaald uit Afrika en is eigenlijk uh, zo bijna tien jaar geleden weer naar Nederland gekomen. En door zijn achterkomst wat meer in contact met de verschillende uh, bevolkingsgroepen in Nederland. Wa waardoor ook dit soort verhalen wat makkelijker naar boven komen. En het is geschreven door Basja Tigler die uh, twee jaar geleden nog gauw kalver won uh, voor een andere 50 minuten film die wij geproduceerd hebben, namelijk Vast. Sander van Donk, producent van de film In het Niets over de gevolgen en het illegale aspect van de Belmar-ramp. Hartelijk dank voor uw uitleg. Oké, okay, dankjewel. NOS Radio en Journal, Media Overzicht met Jan van der Putten. Goedemorgen, asielzoekers hebben veel te weinig te doen, schrijft Trouw. Het maakt ze passief en schaadt hun gezondheid... en daardoor zijn ze niet bezig met hun toekomst. Dat concludeert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken... in een rapport dat vandaag wordt gepubliceerd. De commissie onderzocht de dagbesteding van gewone asielzoekerscentra... en centra voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het rapport wordt geadviseerd om als proef... veel meer activiteiten in de centra te organiseren... en asielzoekers zelf meer te laten ondernemen. De Telegraaf schrijft dat de burger opdraait... voor het samengaan van gemeenten... De burgemeester en wethouders die de afgelopen drie jaar hun baan kwijtraakten door een gemeentefusie kregen in totaal ruim 3,2 miljoen euro wachtgeld. Kant voegde de cijfers op bij elf fusiegemeenten. Gemeente Zuidwest-Friesland moet dus nu toe het meeste wachtgeld betalen. Daar kregen 13 wethouders 950.000 euro. Cyprus stemt vandaag over plan B. Dat is de kop op de voorpagina van de Volkskrant. Dat plan betekent de oprichting van een solidariteitsfonds en sanering van de Tweede Bank van Cyprus. Het Cypriotische parlement stemt later vandaag over het plan. En de Volkskrant heeft bij dat artikel vier foto's, waaronder Cypriotische demonstranten. Foto van een verontschuldigende Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep, zegt sorry voor de onrust onder spaarders. In de telegraaf een foto van twee politieagenten... liggend op een demonstrant. Ze pakken hem stevig aan, terwijl hij zijn gezicht probeert te verbergen. De arrestatie volgde nadat drie Koerden een fles naar de auto... achter de Turkse premier Erdogan hadden gegooid. En dit weekend heerst er een gevoelstemperatuur van min 15 graden... en mogen de koeien ondertussen toch weer de wei in. Op de voorpagina van het AD een aantal koeien... in de ouderkerk aan de Amstel. Daar is genoeg gras voor de beesten. In andere plaatsen moesten sommige koeien weer terug in de stal. En de koeien... Vinden het prettig? Ze rennen en springen op het groen. U ziet dat voor op het AD. Meer over Cyprus na 7 uur. Blijft u luisteren. Boekenweek. En het Boekenweek Geschenk heet De Verrekijk. Uw aandacht voor Kees van Koten.